Commissaris? Mevrouw de substituut, moe, maar voldaan. Oh, niet moeilijk. Je hebt zojuist drie borden hutsepot naar binnen gewerkt. Ach, er zijn weinig dingen waar ik uw moeder in volg, Hanneke. Haar hutsepot is er één van. <laughs> Doe haar mijn complimenten. Ze zal blij zijn. Heb je nog een beetje plaats daar naast u. Commissier, hier, hè, oh. dat ik uw schoen vastpak. Oh. Oh, dat is zaal, hè? Oh. Kindjes in bed, ons bobje in zijn mand. En wijn, de stemming voor eindelijk nog een gezellige avondje samen. Zal ik het licht uit doen? Mm -hmm. In afwachting van de rest. Oei, oei. Is dat precies een beetje veel zelder in de hudsepop? Nou, precies of ik dat nodig heb. Ik weet niet. We hebben klachten? Ik voel me goed. En niet alleen door het eten. Maar ook door het werk Oh nee, putje Ja, ja, ik weet het, het is nu het moment niet om daarover te beginnen Maar ik wou maar zeggen We hebben een zeer goede dag gehad Eindelijk komt er wat schot in de zaak Allee, en de sleutel ligt dus bij die uh, Luc Maas En bij vader en zoon Sion Letterlijk en figuurlijk Je kunt het met uw ellebogen aanvoelen Dat tenminste één van de twee meer weet dan hij wil zeggen Maar u uh -huh. komt er wel achter ik heb voor mij opdracht gegeven een en ander voor mij uit te vissen en... Ja, oké, okay, oké, okay, ik zwijg al. Heeft hmm. mevrouw een speciale wens? Hmm. Ze laat het initiatief helemaal over aan Dat is Oh, nee. Oh, laat, laat drinken, Pieter. We zijn niet thuis. Ik is een antwoordapparaat van Pieter van In en Hannelore Martens. Hebt u een boodschap voor ons, Spreek dan in de Dank u. Pieter, Jan hier. Ik heb informatie over Joke Venckier. Joke wie? Venckier. Het liefje, enfin, waarschijnlijk ex-liefje van Bart Sioen. Daar hebt jij nog niks over gezegd. We gingen het toch niet over het werk hebben, hè? Over het werk of over de pleziertjes achteruit? Eganeke, het... Nee, Pieter, voor elke vrouw waar jij informatie over wenst, zet ik mijn stekens op en dan weet je Nou, plooi ze dan maar weer op. Ik heb dat mens nog nooit gezien. Voorkomen is beter dan genezen. Ja, zeg, als je zo begint, dan kan ik even goed opnemen. Vaart. In elk geval... Ja, Vermeer, met Pieter. Ah, dan toch thuis. Ja, ja, ja ik, was, uh, ik was met iets bezig dat ik niet kon loslaten. Uh, zeg, uh, <lacht> ik stoor toch niet, hè? Ja, als een vos in een kiekenkot. Oh, maar zeg het toch maar. Wel, ze uh, is 27 jaar, Pieter, en fotomodel. Foto. Voor de zit zitten momenteel voor een shooting-sessie... Uh, op een of ander paradijselijk eiland. En wat we al dachten is waar. Ze heeft iets gehad met Bart Sioen. Maar dat is uh, definitief verleden tijd. Is dat alles? Nee, nee, nee. Het schoonste heb ik voor het laatst gehouden. Weet je met wie ze nu is? Ja, je kent hem. Toch niet de key? Nee, nee, nee. nee. Het is een kind met smaak. Met Serrosa. Michel Serrosa. Hoe? Met de secretaris van het Europa College? Ja, ja. De man die zich niet kon voorstellen... hoe het laatste oordeel uit het Groeningen Museum verdwenen is. Maar die via ook ongetwijfeld al contact moet gehad hebben... met onze hoofdverdachten... De twee CEOs en Luc Mars. Bart, hm? Zet dat af. Nou, waarom? Daarom we moeten praten. We moeten nu. Het is dringend. Ik ben af. Zeg ik en luister. Bo, ik ben een en al oor. Gij weet hiervan, hè? Waarvan? Doe niet een nozel. Van die sleutel van de pelikaankelder. Jij weet hoe die bij Luc Maas is terechtgekomen. Als jij het zegt. Ik herkende hem direct, van toen van hem hem liet zien. Het was mijn exemplaar dat ik al jaren in mijn sleutelkast bewaar... en dat er nu niet meer hangt. Serieus? Bart, goed. Drijf het niet te ver, hè? Hebt jij die sleutel aan Luc Maas gegeven? Nee. Ligt niet. Pa, ik heb die sleutel niet aan Luc Maas gegeven. Echt? Ik heb hem verkocht. lief? Ik kon er een zaak mee doen, zei hij. Er hing ook voor mij wat aan vast, dus... Uh... Dus, dus pakte je die gewoon weg? Goed weten het, dat er dingen mee konden gebeuren die je dagelijks niet mocht te zien. Ja, wie zegt dat? Maar zelf had niet het minste benul waar zijn opdrachtgevers die sleutel voor nodig hadden. Opdrachtgevers? Maar, het feit dat ze er op die manier wilden aangeraken... bewijst toch genoeg dat het een louche affaire is? Jij kon toch weten dat uw eigen vader er serieuze problemen mee kon komen? Denk jij daar nooit eens na? Ik denk na, pa. Misschien was dat zelfs de bedoeling... Misschien dat het daar vooral om draaide. Dat ik de kans niet wou laten liggen om mijn vader een goede hak te zetten. Wat denkt gepaken? paken? Zou het dan niet zijn?